Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Er is een akkoord over steun voor Griekenland. De Europese ministers van Financiën, de Europese Centrale Bank en het IMF... zijn het eens geworden over de voorwaarden. Athene krijgt ruim 43 miljard euro uit het beloofde pakket. Ook nemen de Eurolanden maatregelen om de Griekse schuld... op de langere termijn terug te brengen. Doordat de geldschieters afzien van winsten op leningen... gaat de hulp voor het eerst Nederland echt geld kosten... Minister Dijsselbloem rekent op 70 miljoen per jaar voor een periode van 14 jaar. PvdA-Tweede Kamerlid Toenahan Kouzou legt een deel van zijn portefeuille neer na een optreden in een tv-spotje. Kouzou voert voorlopig niet meer het woord over de geestelijke gezondheidszorg, omdat hij te zien was in een reclamefilmpje voor een Turks bureau dat bemiddelt bij zorgverzekeringen. Het spotje is opgenomen in oktober, toen de nieuwe Tweede Kamerleden al waren beëdigd.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 De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd vorig jaar opgeheist door oud-IRA-sympathisanten die het niet eens zijn met het Brits-Ierse Vredesakkoord. In Boston is Joseph Murray overleden. Murray is de arts die in de jaren 50 als eerste met succes een orgaantransplantatie uitvoerde bij een mens. Murray en zijn team experimenteerden begin jaren 50 met niertransplantaties bij honden. In 1954 kon met succes een man worden geholpen. Hij kreeg een nieren van zijn tweelingbroer. Dr. Murray ontving voor zijn pionierswerk de Nobelprijs. Hij was 93 jaar. Het weer in het binnenland droog, aan zee en enkele bui. Overdag opnieuw veel bewolking en vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 27 november. Goedemorgen, het is zover. Griekenland gaat ons nu officieel geld kosten. Ja, de Grieken krijgen het volgende deel van de lening. Ruim 43 miljard euro. Meneer oploem van Financiën legt zo dadelijk uit... onder welke voorwaarden dat gebeurt. In ieder geval zijn die voorwaarden versoepeld... en schieten de donoren er nu bij in. Hoogleraar Economie Yvon Arnold vertelt zo of dat verstandig is. De Egyptische president Morsi... heeft weer iets van de toegeëigende macht afgestoten. Sander van Hoorn is nog altijd in Cairo... en heeft het laatste nieuws. De westelijke Jordaan Wordt het graf van de Palestijnse leider Arafat geopend voor onderzoek naar eventuele vergiftiging? Correspondent Monique van Hoogstraaten volgt dat voor ons. En we praten er vanochtend over met Reza Gerritsen van het Nederlands Forensisch Instituut. De Partij van de Arbeid wil dat er onafhankelijk toezicht komt op rechters. Tweede Kamerlid Jeroen Rucoo vertelt straks waarom. En de VVD heeft zo zijn bedenkingen, Aard van de Steur, reageerd. Koningin Wilhelmina is 50 jaar geleden overleden. Over het laatste deel van haar leven is er nu een tentoonstelling in Paleis het Loo. Naast de Voedselbank is er ook een Sinterklaasbank. En ook daar wordt steeds vaker een beroep op gedaan. De V-bibliotheek van Gerrit Komrij wordt geveild. En voetballer Adriano moet zich bij de UEFA melden wegens zijn onsportieve goal. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Ze moesten er in Brussel meer dan tien uur over vergaderen, maar dat leidde dan ook wel tot een akkoord. Griekenland krijgt opnieuw steun. Dat maakt de ECB-president Draghi vannacht als eerste bekend. I very much welcome the decisions taken by the ministers of finance. It uh, they will certainly reduce the uncertainty and strengthen confidence in Europe and in Greece. Good night is dus een eind gekomen aan de onzekerheid. De Europese Centrale Bank en het IMF vergaderden in Brussel... samen met de Europese ministers van Financiën... over de voorwaarden van verdere financiële hulp aan Griekenland. Minister Dijsselbloem van Financiën erover. Uh, dit is nodig omdat we uh, Griekenland in de eurozone willen houden. Vooral ook om de eurozone weer in een stabiele vaarwater uh, te krijgen. En dat is belangrijk voor Nederland. Griekenland krijgt de komende maanden ruim 43 miljard euro overgemaakt. Daar gaat Nederland ook een flinke bijdrage aan leveren, zegt Dijsselbloem. Mijn schatting is uh, dat het de komende jaren gemiddeld uh, de Nederlandse schatkist 70 miljoen per jaar gaat kosten. Ik zeg dat zonder enig plezier, uh, maar ik weet wel dat het daarmee qua risico's en omvang voor Nederland beperkt is gebleven. Uh, alle andere scenario's waren duurder, uh, dus daarom vind ik dit verdedigbaar. De 43 miljard euro komen uit een eerder toegezegd leningenpakket. Er is dus geen sprake van een uitbreiding van het bestaande programma.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 En dus komt er geen kwijtschelding, wat betreft Nederland, uh, van de leningen naar Griekenland. Het nieuwe akkoord is overigens nog wel onder voorbehoud... want de verschillende landen willen eerst ook nog wel goedkeuring krijgen van hun parlementen. Dan naar Egypte. President Morsi heeft een kleine concessie gedaan daar in het conflict over het decreet... waarin hij meer macht naar zich toetrekt. Volgens correspondent en Sander van Hoorn stelt de aanpassing van Morsi niet veel voor.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 Was voor vandaag ook een tegendemonstratie van het moslimbroederschap van Morsi aangekondigd. Maar die demonstratie gaat dan weer niet door uit vrees voor rellen. PvdA, van de A Tweede Kamerlid Toenahan Kuzu legt de portefeuille geestelijke gezondheidszorg tijdelijk neer. Hij heeft namelijk meegewerkt aan een reclamespotje voor een Turks bureau dat bemiddelt bij het afsluiten van zorgverzekeringen. Daarin raadt hij mensen aan om hun zorg of autoverzekering te regelen via dat Turkse bureau. Ja, omdat het bedrijf ook financiële belangen heeft, binnen de geestelijke gezondheidszorg, heeft Kuzu besloten die portefeuille dan maar neer te leggen. Hij wist naar eigen zeggen niet dat de opnames voor een reclamespotje bedoeld waren. De arts die in de jaren 50 als eerste met succes een orgaantransplantatie bij een mens uitvoerde, is overleden. Joseph Murray wist in 1954 voor het eerst een niertransplantatie bij een man uit te voeren. Tot dat moment was alleen een huidtransplantatie nog met succes uitgevoerd. Murray zei dat hij het werken met nieren vooral veel fascinerender vond. Rather than skin, mm. It was more fun to transplant kidneys mm. because you had the vascular anastomosis yeah. to do, de ureth het was volgens Murray vooral interessanter omdat je kon zien of de nier werkte... en of de transplantatie dus geslaagd was. Hij ontving voor zijn pionierswerk met niertransplantatie de Nobelprijs. Murray is 93 jaar geworden. De brandweer in Duitsland wil dat procedures bij calamiteiten... waarbij verstandelijk gehandicapten betrokken zijn, worden aangepast... Die oproep doet de brandweer na de brand gisteren in een sociale werkplaats in Tietenzee, Neustadt, in Baden-Württemberg. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven en raakten acht mensen gewond. Is de president Kretschmann van de deelstaat reageerde gisteravond geschokt. Het is een wild geschlimmes, schreckelijk ongeluk dat ons allen besturst die dat het uitgerekend ook nog in een voor ons Deze kretschman spreekt van een vreselijke brand die uitgerekend moest woeden op een plek waar veel verstandelijk gehandicapten aan het werk waren. Hey, you never know. Die zin staat op posters in New York, waar de jackpot van de loterij is gestegen naar 425 miljoen dollar. Veel New Yorkers proberen daarom snel nog even een lot te kopen... en dromen hard op wat ze dan met dat geld gaan doen mochten ze winnen. Bijvoorbeeld de slachtoffers van de Storm Sandy helpen. Ik um, I actually saw something about doing donating some money for Hurricane Sandy relief and so that's actually the first thing I thought of when he said is at the lucky ticket and then of course something for my family and my friends and maybe an apartment here in New York so that would be good. Nou, de eerste keuze kunnen ze in New York wel gebruiken. Uh, de gouverneur Cuomo heeft bekendgemaakt dat de storm Sandy zo'n 42 miljard dollar aan schade heeft veroorzaakt. Volgens de gouverneur moeten de staat en New York City een beroep doen op de federale overheid. In Paleis het Loo in Apeldoorn is vanaf morgen een tentoonstelling te zien over de laatste jaren van het leven van koningin Wilhelmina. Het is nog 50 jaar geleden dat ze overleed. Marieke Spliethoof is de samenstelling van de tentoonstelling. Toen Wilhelmina koningin was, toen woonden ze in het koninklijk appartement. Dat was daar op de eerste verdieping, links van het midden zo ongeveer. Maar toen ze afstand van de troon heeft gedaan in 1948, is ze daar weggegaan... en heeft ze zich gevestigd in een paar hele kleine kamertjes... mijn seniorenfletje noemde ze dat, daar op de hoek van dat paviljoen. Dus dat had ze van twee kanten uitzet op de tuin. Delen van die kamers uit haar Seniorenfletje zijn voor de expositie nagebouwd. Een aantal meubels stond nog steeds op dezelfde plek. De expositie wordt vanmiddag door prinses Margriet geopend... en is vanaf morgen door het publiek te bekijken. Naar een opmerkelijke oproep van een acteur, Angus T. Jones... de 19-jarige acteur die de rol van Jack speelt... in de succesvolle comedyserie Two and a Half Men. Hij speelt al negen jaar in de serie... maar raadt mensen nu aan om niet meer te kijken two and a half men if you watch two and a half men please stop watching two and a half men i'm on two and a half men i don't want to be on it please stop watching it please stop filling your head with filth please it's bad news it's bad news so that's coming i don't know if it means any more coming from me um but you might not have heard it otherwise de acteur deed zijn oproep in een filmpje van een kerkgenootschap in Los Angeles. Volgens Jones staat de serie bol van seksuele toespelingen die de hersenen van de kijker beïnvloeden. De productiemaatschappij en de omroep CBS hebben nog niet gereageerd op zijn uitlating. De beurzen in New York sloten gisteravond met kleine verliezen. De Dow Jones-index en de technologiebeurs Nasdaq sloten ruim een kwart procent lager. Een van de grootste stijgers was Apple, technologiebedrijf... verzocht de rechter om zes producten van concurrent Samsung... toe te voegen aan een lijst met producten die inbreuk maken op de patenten van Apple. Direct na het verzoek steeg het aandeel Apple met ruim 3%. procent... In Japan wordt het middels weer gehandeld. Nikkei-index staat daar op een lichte winst van 1 tiende procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En We gaan gauw naar Mark Robin Visser. Want die is op een bijzondere plek vanochtend... waarbij ik mij afvraag, Mark Robin, of je het nog ziet liggen. De melk. Of ik het zie liggen? Of ik het zie liggen? Vraag je dat nou? Mm. <laughs> zie je het liggen? Melk? kan je niet zo goed verstaan, want je bent namelijk heel ver weg. Nou, ik heb wat schuim, uh, schuimkraagjes gezien... Schuimkraagje zo tegen de stoeprand opge, ja, opgewaaid, een beetje opgespoten. En uh, een van de gebouwen hier van het Europees Parlement... want ik ben in Brussel, lieve luisteraars. Een van de gebouwen van het Europees Parlement. Heel veel staal en glas. Hè? Dat glas dat zag eruit alsof er een soort uh, ja, kunstwerk opgemaakt was. Maar bij nadere inspectie bleek dat ook allemaal melk te zijn. En dan is de vraag aan Geert Kroes... Van de Nederlandse Melkveehoudersbond, is dat halfvolle melk of volle melk? Nee, dat was volle melk. Dat was direct rauwe melk van de boerderij. En dat zit hier... Ja, het zit best wel mooi op het glas eigenlijk, hè? Ja, het Want lijkt... U twijfelde ook even of het melk was of, of, of kunst. Ja, dat is het vat wat opgedroogd is. En inderdaad, het is gewoon melk wat erop zit. En uh, het leek heel mooi. Door de spatels is het eigenlijk een heel mooi iets geworden. Dus ik hoop dat ze daar nog lang naar kijken. Ja, dat heeft u gisteravond allemaal gedaan. Ja, klopt. Samen met de collega. Uiteraard, wij zijn hier met uh, mensen van het European Milk Board. Dus alle zusterorganisaties die erbij aangesloten zijn, die zijn allemaal hier. En uh, uiteindelijk, de Belgische hebben heel veel materiaal hierheen gehaald... om dat natuurlijk onder te spuiten en om alles te doen, want het is in hun land ook. Wij zijn hier op het Plas de Luxembourg en ik moet jullie even opschrijven... wat wij hier nou voor ons zien staan. Jullie horen het geluid van de motor van de tractor. Dat is een grote rode tractor, een van de velen die hier op het plein staan... Uh, op de tractor is een Belgische vlag gespiest en in de cabine zit een man met zijn hoofd, met zijn kin op zijn borst, te slapen. Er zit geen beweging in. Hij heeft natuurlijk de kachel aangezet en daarom draait de man. Zit hij nou de hele nacht al hier zo? Nou, ik weet het niet. Ik hoorde hem toen ik in de tent lag te slapen, wel op een gegeven moment wat brommen. Dus wie weet, heeft hij daar koud gekregen. Dat hij dacht, ik ga hier in de tractor zitten, kachel aan en dan kan ik een klein beetje op temperatuur komen. Want het is hier op het plein, in het midden uh, staat een beeld en daaromheen is een gazon. Daar hebben jullie, uh, daar staan tentjes. Ja, dat is, dat is weer een wel. tentenkamp. Ja, nee, daar staan wel mensen in de kleine tentjes, maar er hebben ook een heleboel mensen in de grote tent geslapen. Waar een hele grote. Wat gisteren te doen was, helemaal aan de zijkant ligt ook helemaal vol met slaapzakken. Mensen die ook het tweede daggedeelte ook mee willen maken. Ja. En gisteren zijn er een heleboel naar huis gegaan, want niet iedereen is in staat om twee dagen lang van huis te kunnen. Maar deze meneer... Oh, hij beweegt. Hij beweegt. Hij beweegt. Even kijken of ze leven. Hallo. Goedemorgen. Bonjour. Spreekt u Nederlands? Ja, zet hem maar even uit, zeg. Goedemorgen. Spreekt u Nederlands? Nee. Nee? Nou, u zegt wel keurig, nee. Franse? Franse. Comment ça va? Fatih. Wat die gay, zegt hij. Ja, de boer, de boer is moe. Uh, blijf maar even lekker zitten, want uh, ja, het is een korte nacht geweest. Hè? Ja, tuurlijk. Wij, uh, gisteravond ja. hebben wij... Het is altijd leuk om je, om je collega's dan uit andere landen weer te zien. Oh, er komt nu een mevrouw met een slaapzakje. Nou, Het is ja, hier zegt... echt een hele, leven, hele leuke, levendige boel. Hè. Ja, nou, leuk en levendig. Wij kennen elkaar inmiddels, doordat we vaker hier geweest zijn. Dus dat maakt het, uh, maakt het toch weer een ja. klein beetje reunie. Wij praten straks verder. Vindt u het goed? Ja. Oké, okay, ja. tot straks. Goed uit Brussel. Joe, goed uit Hilversum. De Rolling Stones. 50 jaar zijn ze. Harlem Shuffle. Over zes is het, Ik luister naar het NOS Radio 1 journaal. In Qatar proberen de landen van de VN afspraken te maken over een nieuw klimaatakkoord. Ik kon daar gisteren de staatssecretaris over horen in het Radio 1 journaal. Nou, dat valt niet mee, want veel landen hebben het economisch moeilijk en hebben daardoor geen geld voor maatregelen. In Bosnië hebben ze daar wat op gevonden. Er is namelijk een project gestart dat de uitstoot van CO2 terugdringt en tegelijkertijd geld bespaart.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 Ja, zekernost, stabilnost, ecologische opradonost, economische isplativost is wat je ons op het project Groener, zeker voorziening en goedkoper. Hij is er optimistisch over. En dat komt u horen in een bijdrage vanuit Bosnië van correspondent Joost van Egmond. Tien voor half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Sinterklaasbank koopt cadeautjes voor kinderen uit gezinnen... die het financieel niet of nauwelijks kunnen redden in deze crisis. Vier jaar geleden startte oprichter Elisa Nui bescheiden met 55 kinderen. Nu zijn het er al 1500. Verslaggever Jeroen Schutteijzer bezocht in een Nijmeegs café een bingo. Die werd georganiseerd speciaal voor de Sinterklaasbank. Alle prijzen die hier staan die zijn beschikbaar gesteld gratis door bedrijven. En we hebben... Harnie Veerkamp bereid gevonden om vanavond uh, heel belangeloos de bingo te draaien, 52 60 50. Bingo. Een bingo op 50. Elisa, hey nu, er zijn wel 200 aanwezigen. Waarom deze bingo? Nou ja, deze bingo is uh, ten behoeve van de Sinterklaasbank opbrengst van deze bingo. Daar gaan wij weer cadeautjes verkopen voor, voor de kinderen en daarmee blij maken. Dus dit is een van, een van de acties die wij doen om geld te genereren. 82, 58. Dit is ons eerste lustrum, we bestaan nu vijf jaar. Dus, uh... We kennen allemaal de voedselbank, waarom een Sinterklaasbank? Omdat wij vinden dat ieder kind recht heeft op Sint. En Sinterklaas staat altijd, als hij aankomt op de kade... en dan vertelt hij al van dat alle kinderen hun schoen mogen zetten. En dat alle kinderen, uh, zeg maar als ze lief zijn, mooie tekeningen maken... dat ze een cadeautje krijgen. En daarmee zet hij ouders voor het blok. En wij merken dat er gewoon steeds meer ouders zijn... die het financieel niet redden om hun kind een Sinterklaas cadeautje te geven. En hoe vertel je dat? Dan moet je die mythe moet je slopen. En dat vind ik doodzonde. Nou ja, dat is eigenlijk de reden waarom wij de Sinterklaasbank in het leven hebben geroepen. Benko. Het begon met 55 kinderen en het begon eigenlijk een beetje vanuit mijn hart. En vanuit van dit vind ik leuk. En inmiddels dit jaar wilden we bij ons vijfjarig bestaan duizend kinderen doen. Maar ik krijg zoveel aanvragen en ik heb gewoon moeite met nee zeggen. Dat we dit jaar de 1500 aan gaan tikken ben ik bang. Wat wil dat zeggen? Dat ik nu echt heel erg merk dat de crisis erin slaat. Absoluut. Vanuit echt hoeken waar ik het niet van verwacht komen de aanvragen. Welke hoeken bedoelt u dan? Nou ja, via, via hulpverlening. Ik zie ook steeds meer mensen, uh, eigen ondernemers, zzp'ers. Je, je ziet gewoon ook het, het hogere segment afglijden. Heel schrijnend eigenlijk. Ja. Sinterklaas, kom maar binnen met je klip, Want we allemaal even. Ik, ik kom niet vaak op plekken waar de gemiddelde leeftijd zo hoog is, moet ik zeggen. Ik ben weer contact gehad met allerlei mensen uit bijvoorbeeld uit Friesland, uit Limburg, uit uh, het oosten van het land. Die ook allemaal zich in willen gaan zetten als vrijwilliger voor de Sinterklaasbank. Dus het, het wordt een soort inktvlek, het wordt steeds groter en groter. Dus ja, hoe groot gaat die worden? Ik, ik weet het niet, ik, ik hoop niet dat het mijn waterloom wordt, want het wordt wel heel erg veel. Twintig, 39 Mensen laten graag zien dat hun gras groen is. Maar als je dan dichterbij kijkt, zit er heel veel mos tussen. En het is logisch, mensen willen dat niet naar buiten brengen. Je, laat, je vertelt toch niet dat het slecht met je gaat. Dat je, dat je in, een, in een situatie verzeild bent geraakt... waar je bijna niet je hoofd boven water kan houden. Iedereen wil toch vertellen dat het goed met hem gaat. Maar ik zie wel degelijk dat dat dus anders is. En dat, dat raakt me, dat raakt me zeker. Ja. Hebben jullie die van besteld, Piet? Maar volgens mij moet er gewoon nog bingo worden, of niet? ik zit hier gewoon de boel een beetje op te houden. Vorig jaar kregen wij van een vader een bedankje... waarin hij schreef dat zijn zoon zich nu kon identificeren met de groep. Dat hij erbij hoorde zonder buiten gesloten te worden. Omdat hij op school ook zijn Sinterklaas cadeautje kon laten zien. En toen bedacht ik mij, wow, het gaat dus veel verder. Kinderen zijn zo ontzettend hard soms naar elkaar toe. Zijn we al zenuwachtig? Geeft er al iemand wat gewonnen? Van de week kom ik thuis, ligt er een kaart in mijn bus... Het is gewoon een complimentenkaart. Nou, dan krijg ik vleugeltjes naar de deur. En dat is echt voor mij gewoon... Dat is mijn loon, dat is mijn salaris. Daar word ik blij van. Naast de blije kinderen natuurlijk. Maar ja, mensen dragen het gewoon een heel warm hart toe. En dat, uh, dat doet me deugd. Ja. Al dus oprichter van de Sinterklaasbank, Elisa Nui. In de bingo in Nijmegen. Gisteren leverde bijna 2000 euro op. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Niki Terpstra is in Den Bosch beloond met de Gerrit Schutten-trofee. Prijs voor de beste wielrenner van het jaar. Hij kreeg de prijs op het wielergalen in Den Bosch van de, de oud tour directeur Jean-Marie Leblanc. Niki Terpstra. Applaus Winnaar van de Gerrit schulte trofee 2012. Beste Nederlandse wielrenner bij de mannen. Profs Elite Categorie, Niki Terpstra. Nou, dat was hem dus, de man die er niet is... want hij schijnt op survival survivalkamp te zijn met zijn ploeg Quickstep. En uh, de reden waarom hij hier niet aanwezig is... hij is het niet eens met uh, die keuze die de commissie heeft gemaakt... om uh, naast hem uh, niet Lars Boom en Liebe Westen op het podium te zetten... maar Bouke Mollema en uh, Robert Gesink Dus uh, geen uh, winnaar van de Gerrit Schult trofee op het podium. Dat is jammer. Hij is in elk geval de wielrenner van het jaar... voor Bouke Mollema, voor Robert Gesink Want dus verslaggever Gio Lippens... De Katie van een Oosterhagen trofee voor beste wielrenster werd wel opgehaald. Voor de zevende keer op rij mocht Marianne Vos die prijs in ontvangst nemen. Het was voor haar geen verrassing meer dat ze won. Nou goed, na zo'n seizoen dan, uh, ja, dan is het natuurlijk heel mooi om zo'n erkenning van de, met deze prijs te krijgen. Helemaal verrassend misschien niet, maar toch wel heel mooi om uh, zo het seizoen af te sluiten.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 Dat wacht we gewoon rustig af. Voormalig schaats- en uh, wielerverslaggever Joritsma is overleden. Van 1986 tot en met 1990 was hij te horen in de uh, Radio Tour de France, waarin hij een van de verslaggevers op de motor was. Voor zijn periode bij de NOS was hij zelf schaatser. Hij deed in de jaren 60 twee keer mee aan het WK Allround en één keer aan het EK. In begin jaren 80 was hij bondscoach van de Sprintkernploeg. Sma werd 66 jaar. En in de Italiaanse competitie is Napoli drie punten ingelopen op Juventus. De ploeg uit Napels, won met 1-0 van Cagliari. Terwijl de koploper zondag bij AC Milan tegen een nederlaag opliep. Verschil tussen beide teams is nu nog twee punten. Internationale kwam ook in actie. Parma was op eigen veld met 1-0 te sterk. Inter speelde opnieuw zonder Wesley Snyder. Aanvoerder van Oranje neemt geen genoegen met een forse salarisvermindering. En wordt daarom ook niet in de wedstrijdselectie opgenomen. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is half zeven, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In Brussel is een akkoord bereikt over het nieuwe steun voor Griekenland. De Europese ministers van Financiën, de Europese Centrale Bank en het IMF zijn het eens geworden over de voorwaarden. Athene krijgt ruim 43 miljard euro en ook nemen de Eurolanden maatregelen om de Griekse schuld op de langere termijn terug te brengen. PVDA Tweede Kamerlid Toenehan Kuzu legt een deel van zijn portefeuille neer... na een optreden in een tv-spotje. Kuzu voert voorlopig niet meer het woord over de geestelijke gezondheidszorg. Na afgelopen weken was hij te zien in een reclamefilmpje voor een Turks bureau... dat bemiddelt bij zorgverzekeringen, zo ontdekte Poont.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 En in Boston is Joseph Murray overleden. Murray is de arts die in 1954 als eerste... met succes een orgaantransplantatie uitvoerde bij een mens. Een patiënt van Murray kreeg dat jaar een donornier. Dr. Murray ontving voor zijn pionierswerk de Nobelprijs. Hij was 93. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het hele land is het bewolkt en op een aantal plaatsen regent het licht. Ook de rest van de dag blijven we te maken houden met deze bewolking...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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Ramallah, westelijke Jordaanhoever... is vanochtend de graftombe van de Palestijnse leider Arafat geopend. Onderzoekers willen uitzoeken of die Palestijnse leider... mogelijk is vergiftigd met radioactief polonium. Arafat overleed in Parijs in 2004... nadat hij plotseling ziek was geworden. De doodsoorzaak is nooit vastgesteld. Aanleiding van het onderzoek is een documentaire die het Arabisch televisiestation al Jazeera maakte met behulp van Arafat's vrouw Suha. Arafat wist dat dit zijn laatste momenten in Palestina waren toen hij het vliegtuig naar Frankrijk instapte, vertelt zijn vrouw Suha. Op 12 oktober 2004 wordt Arafat een paar uur na zijn maaltijd opeens ziek. Het lijkt om een griepje te gaan, maar na een paar dagen wordt duidelijk dat het ernstiger is. Hij houdt niks binnen en de artsen kunnen geen oorzaak vinden. Als de toestand van Arafat alleen maar slechter wordt besluit men hem over te vliegen naar een ziekenhuis in Frankrijk. At I heard the the two big maar ook hier lijken de artsen weinig voor hem te kunnen doen. He wanted to bed en probeert uit zijn bed te komen. Sua probeert and hem te kalmeren. I sat on the floor. I put my hands on him and he was crying. Hij huilt en staat voor zich uit. Direct hierna raakt hij in een coma waaruit hij niet meer ontwaakt. Op 4 november overlijdt Jasser Arafat. Sua is zo in shock dat ze niet nadenkt over een autopsie. Later hoort the ze dat doktoren die hem behandeld hebben vermoeden dat haar man is vergiftigd. The who really, the ze geeft al Jazeera toestemming om de doodsoorzaak te onderzoeken en geeft haar een tas met spullen van haar man. Oké, okay, so here is de bag of uh, Mr Harafat. Al Jazeera roept de hulp in van Zwitserse onderzoekers. en Zij doen een opmerkelijke vondst. In de tas zitten meerdere kledingstukken van Arafat... die hij heeft gedragen in de laatste weken voor zijn dood. Er worden abnormaal hoge hoeveelheden radioactief polonium aangetroffen op die spullen. De Polonium is dodelijk. In 2006 overleed de Russische dissident Litvinenko nadat hij was vergiftigd met Polonium. Volgens de Zwitserse onderzoekers kan niet iedereen zomaar bij dit materiaal. Je moet een goede connectie met mensen die misschien interesseerd in of uh, nucleaire... Volgens de onderzoekers moeten er monsters van het stoffelijk overschot genomen worden... om te kijken of er Polonium in zit. Alleen zo kan bewezen worden dat Arafat echt is vergiftigd. Na het al wat we hebben ontdekend met de meest credible dokters in de hele wereld... moeten we verder gaan om de jasera Arafat's bodje te laten zien... om de verhaal aan alle Arabe- en de Muslijke woorden te laten Er komen berichten binnen dat de stoffelijke resten van Arafat... uit het graf zijn gehaald en over zijn gebracht naar een moskee. Dat zou eigenlijk niet de bedoeling zijn. Er zouden alleen monsters worden genomen van de stoffelijke resten. We horen later van onze correspondent Monique van Hoogstraten in Israël... hoe dat precies zit. Corneën Wilhelmina plukte graag margieten in haar tuin... en reed tot op hoge leeftijd met de ponywagen. Daarvan zijn filmpjes gevonden die nog niet eerder te zien waren... Vandaag opent prinses Margriet een tentoonstelling over het leven van koningin Wilhelmina na haar aftreden. Marieke Spiethoff stelde de tentoonstelling samen en dat deed ze in het Paleis Het Loo in Apeldoorn.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 Maar secretaris Thijs Boy die heeft dus heel veel gefilmd. En wij hebben Boy's een nalatenschap gekregen. Althans, voor zover het het Koninklijk Huis betreft. En daar zaten allemaal filmspoelen in. Nou, en daar zijn dus dit soort beelden uitgekomen. Nou, Die heeft ook nog nooit iemand gezien. Bloemetjes plukken. Ja, niet zomaar bloemetjes plukken, maar Margriet plukken. Zij was dol op Margriet. De kleindochter heette niet voor niks Margriet. Maar dat was ook het symbool van het verzet. Kijk, en daar zit ze, zo nonchalant met haar arm op de, op de vensterbank. En daar zitten beelden bij. Hé, hey, de ponykar. Precies, dat mende zij zelf. Zij zit dus daar in dat karretje. En dat zal een hofdame zijn die daar op de fiets achteraan gaat. En zo heeft ze zich heel lang nog hier in de buurt ook kunnen voortbewegen. Ook op de fiets trouwens. Maar dat was zo 1955, 1956 was dat over. Toen viel ze ook de hele tijd en toen ging het niet meer. Nou ja, en zij was een enorm paardenmens. Ze heeft um, de eerste paardjes toen ze acht was cadeau gekregen. En toen heeft ze ook leren mennen. En dat is dus iets wat ze haar hele leven gedaan heeft. Kijk, ja. en daar heb je hem in, de, in, de, in het karretje met de hondjes... En dan denk je in er eentje, maar nee, zien wij nu op de film... Daar, daar liep fietste, daar fietste, fietste een of... hoofddame achteraan. En er zal ook nog wel ergens een lakei in de buurt geweest. Want die lakei gingen ook altijd mee. Mooi hoor, daar heeft u de kaptafel nee, neergezet. Nee. Zo heeft u ja. alle kamers geprobeerd na te ja, maken. Dus hier hebben we een opname van haar zitkamer. Um, nou, Dit waren de makkelijke stoelen van haar ouders. de III en Koningin Emma... Nou, daar heeft ze zelf die, die beschermhoezen overheen gemaakt. Ook vastgezet met haar spelden. Want ze was al ontzettend ongeduldig was ze wel. Ja. Maar dan ineens, als we hier kijken, zie je hier wel die hele kostbare toiletspiegel staan. Ja, die had ze weer bij haar huwelijk in 1901 gekregen. Dus dat stond daar dan ineens wel. Hier wordt nog even een lampje opgehangen. Prachtig. Nou ja, lampje, lampje, kroonluchter. Nou, dan heb je natuurlijk uit de 50 jaren haar autobiografie Eenzaam maar Niet alleen. Wat een enorm succes is geweest zeven talen vertaald. En er is nu net weer een herdruk met een, een voorwoord van meneer Van Seur er verschenen. Mm -hmm. Nou, dat heeft ze grotendeels daar aan dit bureautje heeft ze dat geschreven. Verbazingwekkend, hè, dat dit nog nooit eerder gedaan is in al die vijftig jaar. Ja, maar je moet echt een aanleiding hebben om het te doen. En uh, nou, wij zijn er zelf enorm blij mee dat het zo mooi en ja, toch ook direct en toegankelijk is geworden. En dat zei uh, samensteller van de tentoonstelling Marieke Splithoff. tegen verslaggever Colette van Nune. Vanmiddag wordt de tentoonstelling geopend... en vanaf morgen is die dan ook voor, uh, voor ons te zien, het publiek. in het Loo in Apeldoorn... en u kunt de foto's van de vertrekken van Wilhelmina nu al zien. Dan moet u eventjes naar nos.nl. Honderden deelnemers uit de hele wereld komen samen om te discussiëren over sport. En dat doen ze in Amsterdam, deze dagen gastheer van het congres van de Internationale Olympisch Comité. Van IOC-leden tot politici en van academici tot zakenmensen. Edwin Cornelissen ging er ook naartoe. In de gangen van Hotel Krasnapolski hangen levensgrote portretten van de Nederlandse Olympische helden... Epke Zonderland, Ranomi kromovi Jojo, de hockeydames, Marianne Vos... Maar als we dan de conferentiezaal binnengaan, dan zien we daar groot de afbeelding van sportende kinderen. Dat is waar het vandaag om gaat tijdens dit IOC-Wereldcongres. André Bolhuis, voorzitter van NOC-NSF hier in Nederland. Uh, waarom is dat zo bijzonder? Zo'n uh, congres hier binnen halen? Nou, dit is een conferentie waar het, uh, het gaat wereldwijd, gaat het over de basis van het NOC-NSF: sportparticipatie voor jeugd en wat sport kan doen in de samenleving. En daar is de hele wereld hiervoor verzameld. Te midden van al die inhoudelijke zaken... is er dan even een feestelijk moment aangekondigd door minister Schippers. Of course, I'm talking about the president of the IOC himself, dr. Jacques Rogge. Ze richt zich tot Jacques Rogge, de voorzitter van het IOC. En de grote man hier natuurlijk. Ze roemt zijn sportverleden en met name wat hij allemaal als voorzitter heeft gepresteerd. You have always fought against doping and matchfixing and for integrity of the sports... Voor de great, great champions en voor de inspiratie sports kan be voor our youth. Dr. Rogge, it's a great honor for me to announce here that it has pleased Her Majesty the Queen of the Netherlands to appoint you commander of the Order of Oranje Nassau. Meneer Bolhuis, hoe belangrijk is deze onderscheiding? Nou, die onderscheiding is ontzettend groot. Uh, hij is in de Orde van Oranje Nassau de ene hoogste onderscheiding die er bestaat. Uh, en dat is buitengewoon bijzonder. Jacques Rogge geeft nog even aan hoe vereerd hij is. I am deeply honoured, an extremely grateful. En dankbaar en nederig. Allow me also to feel humble today. En dan is het tijd voor de inhoud. And now, dear friends, the floor is yours. De rode lijn, meneer Bolhuis, jeugd en sport. Nou, de rode lijn is dat de jeugd voldoende moet, moet, euh, zich het besef moet hebben... dat sport iets is wat ze, waar ze aan mee moeten doen. Dat aan de andere kant ook euh, onze samenleving voor de jeugd dat moet creëren. Dat sport dus een recht wordt voor iedereen euh, om in zijn leven te kunnen beoefenen. En dat de waarde van sport, dus excellentie, vriendschap, respect... dat dat doordringt tot mensen... Jeugd en sport. Laten we het eens op Olympisch niveau bekijken. Het IOC doet er veel aan om de spelen ook bij jongeren populairder te maken, bijvoorbeeld door het introduceren van hippe sporten als BMX op de Zomerspelen en freestyle snowboarden op de Winterspelen. Het betaalt zich uit, weet Rogge. De cijfers tonen aan dat steeds meer jongeren zich zijn gaan interesseren voor de spelen. what is in the pipeline for Sochi, I think that the increase will even augment after Sochi. En dan is er nog zo'n thema. De jeugd sportieve waarden bijbrengen. En dan heb je het natuurlijk al snel over doping. Jacques Rogge, verklaard tegenstander van doping. die weet dat je dat meteen al moet aangeven aan de jeugd. Niet aan beginnen. I know that in many federations en many clubs that the kids are being taught in prevention from the age of 8, 9, 10, 10 years on. The sooner you start, the better it is. Roche is enthousiast over het voorstel van de Wada om voor zware dopingovertredingen voortaan een schorsing te geven van vier jaar. Blood manipulation, blood transfusion, EPO, human growth hormone, anabolic steroids, masking agents, all of these would have a first sentence of four years and not two years as it is today. Are there any further questions? Nog een dag is het praten, discussiëren over sport en over jeugd. Tijdens het IOC Wereldcongres in Krasnapolski. En ik wil meneer Rock met de fantastische decoratie die hij had voor onze Queen uh, Beatrix. Want dat was er ook nog even gisteren. Uh, hij werd gered, dat En kreeg een onderscheiding van de Koningin uh, Beatrix. U hoorde een bijdrage van Edwin Cornelis. Straks studenten Vins of Hongaars. Die kunnen binnenkort niet meer terecht op een Nederlandse universiteit. Moet u zo meer over. Is maar eens de verkeersinformatie John Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Hoe is het op de weg? Heel normaal. Zes files, 18 kilometer bij elkaar. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, 3 kilometer. En op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij knop het Koenplein, 3. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij Rotterdam-Charloos, 4. En bij Spijkenisse, 3 kilometer. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort-Vathorst, 2. En een stukje verderop, bij Amersfoort zelf, 3 kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nee hoor, dat valt hier en daar misschien een buitje. Maar echt veel last zal het verkeer daar niet van hebben. Dus we gaan uit van een hele normale dinsdagochtend. Dat zou inhouden zo rond half negen. Nou, hooguit 250 kilometer file. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. De boze boeren van gisteren zijn blijven slapen in Brussel. Mark-Robin Visser drinkt vanochtend koffie met Mark-Robin. Wolkje melk erin? Nou... De koffie is nog niet Heel grappig Marcel. Nou, de koffie is nog niet gezet. Dus dat, uh, dat wolkje melk dat moet ik ook nog eventjes. Uh, daar moet ik ook nog eventjes op wachten. Ik sta hier nu tussen de plastic bekers en zelfs nog een paar lege flesjes waar Trappistenbier in uh, gezeten heeft. Dat wijst er toch wel op in deze grote tent. Dat het misschien gisteravond ook nog wel een beetje een klein feestje is geweest. Mensen kijken een beetje lotterig uit hun ogen. Sommigen liggen nog diep in, ingepakt in hun slaapzakken in de hoeken van de feestent. Terwijl buiten de Brusselse veegwagen het plein een beetje proberen op te schonen. Dat wil zeggen schoonmaken, want er lag heel veel melk, hè? meneer Kroes? Er is ja. nogal wat ge, ge, gespoten gisteravond. Ja, gisteren is er uh, wat melk op het uh, parlement gespoten. En uh, het, het moet ook wat, wat aandacht krijgen. En als je uh, een ludieke actie daarin voert, dan krijg je daar ook wat meer aandacht voor. Meneer Kroes is de vicevoorzitter van de Nederlandse vakbond. Even kort, hè? voor de mensen die niet elke dag met, uh, met de melkproductie te maken hebben. Waar gaat het hier nou eigenlijk over? Nou, waar het om gaat is dat uh, eind 2014 het melkquotum verdwijnt... en dat we dan voor de vrije markt kunnen produceren. Dat willen wij niet, want dan gaan we te veel produceren. Wij willen dat we naar een marktregulering gaan... dus dat we wat we produceren, dat de consument dat ook kan nuttigen. En dan willen we daar een monitoring in bouwen... dat wij daar samen, ook met overheid en retailorganisaties... zuivelorganisaties en met name de boeren... dat we daar een goede prijs voor krijgen waar wij het voor kunnen doen. Want nu kunnen we het daar niet voor doen. Het gaat uiteindelijk om een goede prijs, maar u heeft het over regulering en monitoring... Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, met monitoring willen wij gaan kijken... en het is al bekend, want het wordt al gemonitord, maar daar wordt nog niet op uitbetaald... wat de kosten zijn om een liter melk te produceren. En als de kosten stijgen, zullen wij dat door moeten berekenen. Nou, nu, nu kunnen wij dat niet, want we zijn nu prijsnemer. En ook omdat we, wat betekent dat, prijsnemer? Prijsnemer betekent dat wij meer produceren... en dat de koper die moet kopen het makkelijker kan kopen. Als er een tekort is, dan wil die koper meer betalen. En dat is nu niet het geval. Nou ben ik natuurlijk maar een leek, maar als ik nou aan u suggereer... als u nou minder produceert, dan gaat de prijs toch vanzelf omhoog? Dat klopt, maar we moeten het collectief afspreken met elkaar. Ja. Want als we zeggen, jongens, we moeten allemaal tegen iedere boer in Europa zeggen... we moeten iets minder melken, dan krijgen we een betere prijs. Ja. Ja, maar de, een, de buurman wil altijd meer melken dan de andere buurman... en dan hou je dat niet in de hand. Dus dan moet je... Collectief in Europa afspreken hoe je dat gaat doen. Oké, okay, maar we staan hier nu op het Luxemburgplein in Brussel, omringd door de gebouwen van het Europees Parlement. Wat willen jullie van het Europees Parlement? Nou, het Europese parlement die beslist over het quotum, of de regulering, of die er wel of niet afgaat. Nou, het staat vast dat die er afgaat, maar er zijn toch nog landen die daarover dubben, wel eens niet is. Nou, daar gaat het in wezen om dat wij willen dat het, het, het, het reguleringssysteem toch weer terug in de benen komt. En, en daar zijn we voor hier. Er is nu een voorvergadering en straks is er een besluitvorming. En dan moeten we op tijd aan de bel trekken dat het anders moet met de melkspuit klaarstaan? Nou, als, als we hier met een tuinslangetje gaan de, uh, zitten wiebelen... dan zal, zullen we daar geen aandacht voor krijgen. Dus je moet altijd iets ludieks doen om aandacht te krijgen. Nou, het is gelukt, hè? Ja, nee, want ik ben hier nu. Ja, nee, maar gisteren was, gisteren was er ook heel veel. Dus op zich, er is heel veel opnames en al gemaakt. Maar daar gaat het niet zozeer om. Het gaat er natuurlijk om dat de mensen die besluitvorming moeten nemen... dat die dat ja. op de juiste manier doet. En daar willen wij hier een stukje bijvallen geven. Goed, Geert Kroes van de Nederlandse melkveehoudersvakbond, bedankt. Uh, we zien elkaar nog wel op het plein, want zo groot is het hier niet. Nee, op zich. Nou, gisteren zijn al heel veel boeren naar huis gegaan... die maar één dag bleven en die nu hier zijn, die zijn twee dagen. Dus uh, dan gaan we het, het nog afsluiten tot nu uur of één. Tot later, dank u wel. Okay. Maar kom in vissen vanochtend in Brussel, want het boerenprotest gaat daar verder. Dan naar uh, liefhebbers van de Finse en Hongaarse taal en cultuur. Die moeten hun helft voort aan elders zoeken. Want vanaf volgend jaar kan uh, deze talen namelijk... aan geen enkele Nederlandse universiteit meer studeren laatste universiteit die de studie aanbood in Groningen maakte bekend uh, de studie geleidelijk op te heffen. Anderike Grim is jaar student Vins in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Of hoe zeg ik dat in het Vins? Uh, Juist. Goed, dat laat ik dan maar aan jou over. Komt het als een, gro als een grote verrassing dat de studie wordt opgeheven? Um, we zagen het een klein beetje aankomen, maar we hadden wel gehoopt dat door het nieuwe programma Europese Talen en Culturen de kleine studies wel, um, het wel zouden redden, maar helaas. Hoe, hoe klein is klein? Hoeveel mensen studeren er Fins of Hongaars? Um, Fins en Hongaars bij elkaar ongeveer twintig. Oh, dat is ook niet zoveel? Nee, dat is niet zoveel, nee. We zijn alle jaren bij elkaar opgeteld. En zijn er dan wel goede ja. docenten voor? Ja, hartstikke goede docenten, mede-speakers, mensen die er echt heel veel onderzoek naar hebben gedaan. Dus. En waarom is het zo erg dat die studie verdwijnt? Want um, nou als we dan kijken naar het aantal studenten, dan zijn er niet heel veel die hier schade bij oplopen. Um, nee, als je het zo bekijkt niet. Maar als je kijkt, er zijn wel mensen nodig die vins en Hongaars spreken. Ik bedoel, Afgelopen zaterdag was er een Finse film op de tv en die moet ondertiteld worden. Ja, bijvoorbeeld. En uh -huh. Finse boeken, Hongaarse boeken moeten vertaald worden. Juridische documenten moeten vertaald worden. En als je bij een multinational gaat werken die bijvoorbeeld in Finland en in Nederland werkt... dan willen ze dat je de taal goed spreekt ze dus dat je de cultuur kent. Uh -huh. En dat is gewoon... Uh, dat leren wij. En, we we, de cultuur. en weet je hoe dat in het buitenland is? is het, uh, ze zijn daar nog wel uitgebreide studies, Finse en Hongaars? Um, in Hamburg en in Parijs. Oké, okay. zo beperkt eigenlijk zeg je. Ja, ja zeker. Ja, maar, maar je zegt het het houdt dus meer in uh, als alleen de taal spreken. Dus een, een studie Fins of een cursus Fins vangt dit niet op. Daar red je het niet mee. Nee, met een taalcursus red je dat niet. Je de finesses van het Fins niet. Je krijgt niks mee over de cultuur. En op de universiteit heb je de kans om de middel van een minor je kennis nog te verbreden. En dat gaat met een taalcursus ook niet natuurlijk. Ja. Hey, wat hebben Vins en Hongaars eigenlijk met elkaar te maken? Want we hebben het nu over die twee talen. Maar zijn die zo uh, uh, gelijk? Nee, ze lijken op zich niet op elkaar, maar het zijn allebei Finugrische talen. Dus ze zijn wel aan elkaar verwant. Kom uit dezelfde taalfamilie. Ja, precies. Oké. Okay. Kun je dan zelfs uh, je studie daar wel afmaken? Ja, wij mogen onze studie wel afmaken, maar wij zijn het laatste jaar. En dan? Wat word je dan? Um, hopelijk tolkvertaler. <laughs> Dat lijkt me heel erg leuk om te doen. Ja. En in Nederland. Uh, nou, in Finland of in Brussel mag ook, hoor. Oké. Okay. Nou, succes met die studie dan nog. Ja, dank en, u het wel. Het zal een beetje eenzaam worden, maar toch. <laughs> ja, ach. Toch nog veel plezier. Er is genoeg te doen in Groningen. Ja hoor, dat sowieso. Annelieke Gim, dank je wel. Graag gedaan. Dag. Daar. De, de PvdA vindt dat VVD-minister Opstelten en staatssecretaris Steven van Justitie te veel de nadruk op repressie leggen. Het roer op het ministerie moet om, heeft de PvdA aan coalitiepartner VVD laten weten. In de Volkskrant komen PvdA-Kamerleden Recour en Marcouch aan het woord. Repressie alleen is een gedachtegang met tekortkomingen, zegt Marcouch. Volgens Recour moet meegekeken worden hoe de mensen van het criminele pad afgehouden kunnen worden. Opstelten en Teven zeggen in de krant dat ze het volste vertrouwen hebben... in de uitwerking van het regeerakkoord. Voor ons gaat repressie en preventie hand in hand, zeggen ze. Agenten moeten beter leren schieten, dat schrijft de Telegraaf op de voorpagina. De krant heeft met wetenschappers gesproken... die reageren op het incident dat afgelopen zaterdag... een jongen van 17 in Den Haag het leven kostte. Volgens de lector Veiligheid en Politiegeweld, deskundige Jaap Timmer... moet de training worden aangepast en ook worden uitgebreid. Ook vakbonden pleiten al langer voor meer trainingstijd...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 Volgens het Instituut Forum worden media vaak ten onrechte als uh, heigerig en sensatiebelust gezien, staat in trouw. Er werd de overlast van jongeren in Roermond en de rellen in Culemborg bekeken. Daarbij zochten politie en gemeente zelf de media op om berichtgeving te beïnvloeden. Ze organiseerden persconferenties, stuurden persberichten en twitterden de lustig op los. Instituut Forum hoopt met de resultaten een debat te starten over de berichtgeving rond maatschappelijke spanningen. Vervuilde lucht is mogelijk een oorzaak voor het ontstaan van autisme. De Volkskant schrijft over een onderzoek van een Amerikaanse universiteit. En daaruit blijkt dat in wijken met de hoogste concentratie luchtvervuiling... autisme drie keer zo vaak voorkomt als in wijken met wat schonere lucht. Volgens een hoogleraar Milieuziekte aan de Universiteit Utrecht... zit het Amerikaanse onderzoek goed in elkaar... Hij vindt het alleen nog wel te vroeg om van een definitief bewijs te spreken. Daarvoor moet dat onderzoek dan volgens hem nog wel een aantal keren worden herhaald. Het verplichte eigen risico dan van 350 euro in de zorg is straks te omzeilen. Volgens de Telegraaf kunnen mensen daar binnenkort een aparte verzekering voor afsluiten. De maatschappij Zorgeloos geeft mensen de kans om het eigen risico af te kopen door een aanvullende polis te nemen. Mensen onder de 40 zijn door de aparte regeling 150 euro premie per jaar kwijt. En daardoor vervalt hun eigen risico van 350 euro. Mensen ouder dan 40 gaan 210 euro betalen. De krant schrijft niet of andere verzekeraars ook gaan aanbieden om je eigen risico af te kopen. Dan een opmerkelijk verhaal in het AD. In Amersfoort is namelijk een ernstig zieke man 2500 euro afhandig gemaakt. door twee vrouwen die zich voordeden als medewerkers van Omroep Max. Volgens het AD zouden ze hem een kerstpakket cadeau hebben gedaan namens de omroep. Nou, de man was wat overrompeld, liet de twee binnen. Ondertussen werden zijn bankpassen gestolen. Omroep Max-directeur Jan Slachter reageert woedend in de krant. Te ziek voor woorden. Dit tuig is van de laagste regel, zegt Slachter. Hij wil iedereen waarschuwen dat Max-medewerkers nooit langs de deur komen. Bel de politie als dat toch gebeurt. Al dus Slachter. Tot zover het nieuws uit de kranten van vanochtend. Um, later gaan we ook nog eventjes andere media langs. Op internet onder andere en blogs, twitter, kijken we wat daar speelt. En zo dadelijk na het bulletin van 7 uur... laten we u bij over het akkoord dat na heel lang vergaderen gesloten is over Griekenland. Het krijgt geld. Extra steun van Europa. Blijf luisteren.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 Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op weethoeitsit.nl als u buitenlandse arbeidskrachten inhuurt. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Dit is Radio 1.